Eerst een klomp met het NOS-journaal. Bij de explosie van vannacht op de brug tussen de Krim en Rusland... zijn zeker drie doden gevallen. Volgens een Russisch onderzoekscomité zaten de slachtoffers in een auto... vlakbij de vrachtwagen die zou zijn ontploft. Hun lichamen zijn uit het water gehaald. De brug tussen het geannexeerde Schiereiland en het Russische vasteland... raakte door de explosie zwaar beschadigd. Vanuit Rusland en Oekraïne wordt gedacht aan een aanslag... De Russische autoriteiten zeggen dat het huis van de vrachtwagenchauffeur wordt doorzocht. Het treinverkeer in het noorden van Duitsland heeft vanochtend urenlang stilgelegen door sabotage. Volgens de Duitse spoorwegen waren er belangrijke kabels gesaboteerd. Wie daarachter zit is niet duidelijk. Eerder werd nog gesproken van een technische storing. Door de storing moesten de treinen tussen Amsterdam en Berlijn omrijden via Limburg. Aan het eind van de ochtend kwam het treinverkeer in Noord-Duitsland weer op gang. PvdA-leider Kuiken houdt Kamervoorzitter Bergkamp in eerste instantie verantwoordelijk voor de affaire rond Oud-Kamervoorzitter Arip. Kuiken moest de partijleden uitleg geven over wat er de afgelopen tijd is gebeurd rond Oud-PvdA-Kamerlid Ariep. Ze stapte vorige week uit de Kamer nadat ze uitlekte dat het bestuur van de Tweede Kamer onderzoek doet naar, function naar haar functioneren als voorzitter. Ze werd beschuldigd van een schrikbewind... Volgens Kuiken had dit nooit mogen uitlekken en is het schadelijk voor de politiek, de partij en de democratie. In een wijk in Amsterdam-West zijn vanochtend de buitenspiegels van zo'n 15 Tesla's gestolen. De dieven hebben de spiegels uit de behuizing gehaald. De onderdelen kunnen op de zwarte markt veel geld opleveren. Afgelopen week was het ook al raak in Eindhoven. Daar kregen de politie meer dan 20 aangiftes van gestolen Tesla-spiegels.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 You do ooh, ooh. all my dreams came true ...uit de jaren 80 van ABC-Ordium... En uh, Be Near Me en uh, ja, hebben het over uh, In Army. Ik had het beter over de brandweer kunnen hebben, denk ik, uh, Benno, want uh, ja, goedemiddag uh, trouwens. Uh, uh, hele middag. Hele middag. We zijn er weer, ja. Tolweg 10A. 10A, in deze Zog... zonnige, zonnige Ja, maar het schijnt, schijnt altijd hè, de zon uh, ja, ja, ja, ja. In, uh, in ieder geval op zaterdagmiddag. Ja, ja, heel goed. Het is ook eigenlijk een beetje om mij te pesten, hè, zodat ik het lekker heet krijg in die, in die studio. Dat, ja, dat, dat ja, ja, ja. Ja, we hebben het heel druk van hem, hè, vanmiddag. We hebben in ieder geval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 Zeker. Nou, wat, ga, wat wil je horen vandaag? Uh, nou, nou daar <laughs> moet ik even over nadenken. Maar jij hebt vast al wel wat klaarstaat. Ja, tuurlijk. We blijven nog even bij uh, de jaren tachtig gaan even lekker dansen. Want we hebben hier uh, Lionel Ritchie en Dancing on the Ceiling.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 Verleden week viel de verbinding uit. Ja, ja, en ja. Dat, ja, dat, dat gaan we allemaal schrikken. herhalen. En we zetten hem flink aan het werk. Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. Nou, hij heeft de hond ook meegenomen. Dus, ja, helaas uh, wel. <laughs> da ah. <laughs> dat komt helemaal goed. Maar zometeen eerst het uh, Young Fire and Rescue Team uit Zandvoort. Na deze. En Ay la vi pasar llena de luz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 Het was corona en uh, normaal heb je jeugdbrandweer, ook wedstrijden en ja, andere activiteiten. Die konden toen niet doorgaan. En we dachten van, ja, hoe kunnen we ze alsnog motiveerd bij ons houden? En toen kwam dat jonge Fire Rescue Team uh, eigenlijk over de weg. Ja, Dus ja, dat is om. En uh, het is een pilot hè, hier in de regio ja. Kennenmaland. Um, waarom is Verzand wordt gekozen? Niet Heemsteden of uh, IJmuiden, want daar is ook jeugdbrandweer. Ik denk dat wij... Uh, te worden. We, we, we wouden het heel graag. We wouden oh, echt, eh, ja, ja. echt laten zien aan de jongens ook van we kunnen nog wat anders doen. Met je alleen de brandweer. Ja. En zo hebben we daarvoor gekozen. Wat, wat, wat leren de jongens en meisjes van de jeugdbrandweer eigenlijk? Uh, blussen neem ik aan. Ja, blussen. Uh, ja, en wat dan meer? Hoe uh, ja, van de hulpverlening tot uh, reddingen uh, van alles en nog wat. Dus EHBO. hbo. Uh, ook, zit ja. ook daarbij. Ja. Ja, ja, ja, ja. Ja. Reanimeren.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 Uh, en de reddingsbrigade, want maar ja, dat zijn jullie buren. Hè. Die zitten in de Linnaeusstraat, <laughs> zitten, zitten gewoon bij. Hè. Dus uh, dat, die link is snel gelegd, hè, denk ja, ik dan. Ja, ja. Reddend zwemmen, denk ik dan. Ja, van alle uh, grijpreddingen en uh, ja. ja... Gewoon ook helpen. Ja, oké. Okay. En... en um,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 Uh, dus wij hopen ook dat we mensen aantrekken hiermee. Ja. Is, is, is er onder, uh, qua leeftijdsgenoten genoeg belangstelling voor, voor, dit soort, uh, voor deze hobby? Mm, ik denk dat het een beetje uh, wordt laten liggen. Niet veel mensen kijken er echt goed naar. Het is meer een punt van interesse. Of dat je moet weten waar, wat het is, wat het doet, voordat je het leuk gaat vinden.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 Don't worry, don't worry, your brain. Don't you fret, just listen. I'm saying, serious, be serious. So, looking at my face, I'm trying to take you back to my place. No one, baby, just stick to my face. Lock steady, girl, to the rhythm and bass. Come, baby, we're giving up. No time for wait Don't want run you down. Don't want to me desire. Beat it with the wire, make me sing all like a choir. Come here, Sean, come, give me little light, spark it up, tell me need little fire in my life. What's a long time in a to see you? Panty wasted on the water, wait in the real. Take me a yoke like a me and me, Jesus. Come and then pull, then kill. Baby, won't you light my fire? Everton And get up and knocking when bedboard is knocking and girl back keep tracking. Stepping up in the town and we keep it trackin' A baby girl no That nothing ain't lacking. Front banking, No machine keep going. Listen to me DJ listen to me sing shout apart from the hard girl I keep talking. Them, them, them, no no good love girl, you're them, them, them, no no good love girl. Baby girl, them, they, they, them, them, no no good love girl, you're them, them, you them, no no good love girl.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 And not a ja, gaan we dan niet uh, de herfstvakantie komen? Ja, ja, ja, hè, ja Oh Oh ja ja, ja, ja, dan is het... Uh, Allemaal ellende. Dan oh, kun je oh, beter wat. even naar Turkije gaan of wat, zo. Wat denk zielig. In ja, ja. ja. ja. ieder geval een maat ja. gewind. En uh, nou ja, dus uh, uh, niet heel veel regen. Zoals uh, vorige weken, afgelopen weken. Maar echt tussen de 3 en de 5 millimeter. En misschien waait het ook wel over. Wie, wie zal het zeggen? Laten we het hopen. Benno, dankjewel. Ja. En Ger ook uh, bedankt voor het weer. Ook naar te lezen uiteraard op onze eigen... ZFM was En nou uh, de nieuwe muziek van uh, George Ezra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 Ben al laten meiden hun uh, gang maar gaan, hè? Dan komt het dus goed. Girls zo? just one have fun. Oh ja, <laughs> op die manier, ja. Je hoorde, de, de single van uh, Cindy Loper. Je je We hadden je het ook. net over de voetbalwedstrijd van vandaag... die niet doorgaat ja. tegen Sparta uit uh, Rotterdam. Want die Geen hadden voetballen. te weinig, uh, te weinig <laughs> mensen die mee wilden doen, uh, blijkbaar. Niemand wil tegen voetbal. Voor voetbal nee, dus uh, de scheidsrechter van die uh, <clears throat> vriendschappelijke wedstrijd... die heeft ook uh, vrij. Ja. Maar misschien is het wel een hele aardige man of vrouw... Ja. die hij wil nomineren voor uh, de amateur scheidsrechter...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 Altijd klaar staat voor de club en zich het beste onderscheidt door fair play op het veld, de Landelijke Amateurscheidsrechter van het Jaar Awards. Scheidsrechter kunnen tot en met 26 oktober van dit jaar worden genomineerd via het platform www.scheidsrechtervanjaar.nl. Nou, dat is wel hartstikke leuk. En ken jij Scheidsrechter Rob? Ja, Bas Nijhuis. Die ken ik van, uh, van uh, TV, uh, zeg maar. Oh. Hey, dat, is, uh, dat is een beroeps-hè, voor uh, betaald uh, voetbal. Ja, nee, die gaat. Hij zit in de jury, hè namelijk? Oh, hij en, zit in de jury. Uh, ja, gisteren vertelde die oh, al. Ja. Uh, want ja, scheidsrechter is natuurlijk hartstikke leuk. En dat ja. uh, doe je met plezier. Maar je neemt wel eens een beslissing.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 Inderdaad, ook fair fairplay natuurlijk ja. heel goed in de gaten houden. Precies, precies. Oké, okay, nou, we Hoe hopen... Hoe kun je we... zich aanmelden, weet uh, je dat? van jaar.nl. Nou, heel makkelijk. Daar kan je je favoriete scheidsrechter, uh, amateur scheidsrechter kwijt. En tot wanneer? Uh, 26 oktober. Nou, dus uh, meld je scheidsrechter uh, nu aan voor deze verkiezing. Geef niet wat hij of zij doet en uh, welk team uh, uh, nee. ze fluiten... I'm <laughs>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 En daar is de, de reddingsbrigade van de reddingsboot... de reddingsboot ja, van de wijk aan zee, KNRM, is daar naartoe gestuurd. En De traumaheling is er naartoe gestuurd. Dus dat eh, lijkt eigenlijk eh, ernstig aan te zien. Natuurlijk een ambulance, want wat eh, moeten we anders? En, eh, maar ja, dat is dus aan de gang. Het is dus mogelijk dat we daarbij op andere media... later daar nog wat van kunnen terugvinden... Um, maar dat, uh, dat lezen we niet vaak. Dat, nee, dat helemaal dat, niet. Vanwege Echt. een val. Dat kan dus uh, val van een kitesurfer zijn. Um, maar het kan ook val van een paard zijn. En uh, daar kan je ook enorme verwondingen van oplopen. Um, dus... Uh,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 aan zee. Jij? Ik, ja. En je ik, was hier in Zandvoort. Ja, ja, ja. Ik ben Zandvoort uitgegaan, Benno. Oh, oh, oh. Je ging vreemd. Ongeloofl Ongeloofl Ongelooflijk. Nou ja, maar uh, daar ligt in een keer een booreiland heel vlak voor oh, ja? de kust. Oh ja, ja, ja, ja, ja en ja, ja. Ik heb geen idee waar uh, dat uh, ding voor is. Nee. Mochten jullie als uh, redactie daar nog uh, nieuws uh, over tegenkomen, dan hoor ik het uh, graag even. Natuurlijk. Dus wat het, het booreiland uh, daar doet, uh, je, je weet het nooit, hè? Ja, we gaan googlen. Dus er liggen ook uh, Leiden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 50 microgram voor volwassenen ook zeezout bevat. Nog maar weinig jodium. Beter eh, kies je dus voor een jodium houdende maaltijd. En dan gaat het natuurlijk om eh, jodium even op te krikken in je, in je systeem. Omdat daarmee je schildklier gewoon goed gaat werken. En zo grijpt alles in elkaar. Want, ja, maar zeelucht is gewoon gezonder, toch? Ja, ach. Je bent, hoewel we lezen ook dat je uh, uh, hoe heet het? De vermoeider is en zwaarder is. Dus um, ja, het ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, duizelt me. Duizelt Wow. Nou ja, gelukkig hebben we zo meteen even rust, binnen, Want ja. uh, dan komt het nieuws eraan. Hè. Dan kunnen we even uitrusten. Ja, precies. Kunnen we er weer een uur tegen gaan daarna. En dan neemt Gerrit over. Dus dan neemt Gerrit al... over. Kunnen wij nu lang uh, die zeelucht eventjes uh, ja, kwijtraken. Yeah. <laughs> yeah. Shake you down, Gregory Herbert is de laatste voor het nieuws. En weer van drie uur. Tot zo.